Sarkozy en Merkel willen ook dat alle eurolanden nog binnen een jaar met een gulden regel in hun grondwet opnemen. Daarin moet onder meer de hoogte van het schuldenplafond worden vastgesteld. En verder willen Frankrijk en Duitsland dat er een belasting komt op alle financiële transacties. De oppositie in de Tweede Kamer heeft premier Rutte tot morgenochtend de tijd gegeven nadere uitleg te geven over de steun aan Griekenland. Rutte bood de Kamer vanmiddag excuses aan voor wat hij noemt zijn ongelukkige optreden na de laatste eurotop. De berekening die hij toen presenteerde vertelde volgens Rutte niet het hele verhaal, ook al was hij niet onjuist. Vrijwel de hele oppositie wil meer uitleg over hoe de steun aan de Grieken is opgebouwd. Ronald Plasterk van de PvdA sprak van een schimmig verhaal. En de SP zag een rookgordijn van cijfers. De brief van Rutte moet er morgenochtend om tien uur liggen. Daarna volgt nog een plenaire debat waarvoor de Kamer speciaal terug is gekomen van de reces.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 Hille zegt dat er onder meer mankementen waren aan vliegtuigen... waardoor materieel niet naar Afghanistan kon worden gebracht. En ook waren er problemen met het verkrijgen van overvliegvergunningen. Het feit dat militairen in Koendo's de Media hebben geïnformeerd... over een moeizame start van de missie, noemt Hillen verontrustend. Hij wijst erop dat ook tegenstanders meeluisteren en meekijken.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 Inmiddels is van bijna 1750 mensen testresultaat bekend. Het gaat om mensen die in de periode voor 18 juli... een kamer hebben gedeeld met dragers van de bacterie. Bij patiënten die na die tijd zijn opgenomen... is de bacterie niet vastgesteld. Dat duidt er volgens het Maastad ziekenhuis op... dat de uitbraak onder controle is. De drie studenten die gisteren in Utrecht gewond raakten bij een ongeluk met een bus, zijn buiten levensgevaar. Twee zijn er inmiddels weer thuis. Eén zwaargewonde studenten ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. De drie stonden in een open dubbeldekker en omdat ze niet bukten, sloegen ze met hun hoofd tegen een viaduct.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 Dan is hier nog vannacht bewolking en opklaringen. Morgenochtend bewolkt en wat regen. S middags hier en daar zon. En het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag zomers met zon, maar later buien. Vrijdag ook nog buien, maar in het weekend wordt het weer droog zomerweer. Dit was het NOS Journaal.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 Anderhalve week geleden verlaagde kredietbeoordelaar Standard Poor's... de kredietwaardigheidsstatus van de Verenigde Staten. Vandaag maakt de concurrent Fitch bekend... dat de AAA-status van Amerika gehandhaafd blijft. Tja, wie moet je nou geloven? Kan iemand niet een beoordelingsbureau oprichten... dat de kwaliteit van de kredietbeoordelaars beoordeelt? in het Los Angeles van de jaren 80. Toto en stop loving you. Goedenavond en welkom bij de dinsdagaflevering van Met het oog op morgen. Met de Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer praatte vandaag urenlang met premier Rutte en minister de Jager over de steun aan Griekenland. Maar de crisis was alweer een stuk verder. Zo besloten Merkel en Sarkozy in Parijs dat een Europese begrotingsautoriteit hard nodig is. Hoe ver lopen ze in Den Haag achter op de feiten? Het gebeurt niet elke dag dat er nog een onbekend middeleeuws kasteel wordt ontdekt... maar zo'n unieke vondst werd gedaan in de Gelderse buurtschap Appel. En daar gaan we het over hebben. Deze week is het precies twintig jaar geleden... dat communistische hardliners in opstand kwamen tegen de Russische president... Gorbachev. De koep mislukte, maar het leidde allemaal wel tot veel minder macht voor Gorbachev, het opkomen van een nieuwe sterke man, Boris Yeltsin, en een paar maanden later tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Daarom beginnen we vandaag aan een nieuwe met het oog op morgen serie over wat er van al die voormalige Sovjet-staten terecht is gekomen. En vanavond de eerste van die staten, Tajikistan. En om 5:12 voor twaalf proberen we van D66-Kamerlid... Wouter Koolmees antwoord te krijgen op de vraag... heeft premier Rutte nou uit onhandigheid... de verkeerde cijfers over Griekenland opgedreund of met opzet? Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 16 augustus. Een Euro-regering, die hebben we nodig. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy weten het zeker. Alleen op die manier kan de schuldencrisis worden beteugeld en kan verdere ellende in de toekomst worden voorkomen. De regeringsleiders van de Eurolanden moeten één keer in het half jaar bij elkaar gaan zitten onder leiding van een vaste voorzitter. sera constitué du conseil des chefs d'état et het gouvernement. Il se réunira deux fois par an. En il élira een president Stable voor 200 en demi. Maar zo'n aparte regering voor de eurozone is niet voldoende. Het zijn de begrotingstekorten die de euro de das omdoen. En daarom moet Europa gaan toezien op de huishoudboekjes van de lidstaten. En die moeten in hun grondwet opnemen dat de schulden niet de pan mogen uitreizen. Noem het een schuldenplafond. Dat we jeweils in onze verfassing een solche schuldenregel. De president had het goldene regel genannt. We zeggen in Duitsland schuldenbremse. te verankeren. Nou, dat wordt een hoop meer Europa dus. Het is moeilijk voor te stellen dat de Nederlandse regering daar echt op zit te wachten. Premier Rutte kreeg vanmiddag in de Kamer juist het verwijt... dat hij de Europese reddingsoperaties kleiner afdoet dan ze zijn. Om op die manier gedoogpartner PVV niet voor het hoofd te stoten. Dat hij daarmee bezig was ontkende Rutte overigens met klem. Het heeft niets te maken met de PVV of dat ik dingen leuker wil voorstellen. Waarom zou ik als de cijfers zijn zoals ze er zijn? Rutte was samen met minister van Financiën, de Jager, in de Kamer om tekst en uitleg te geven. En om sorry te zeggen voor de verwarring die ontstond na de Eurotop van vorige maand. Uh, voorzitter, om te beginnen. Uh... Uh, ben ik u excuses uh, verschuldigd? Ik heb ze al aangekondigd uh, in een persconferentie... maar ik krijg eraan dat ook hier uh, te doen. Gelukkig was er op deze ingelaste vergadering, de Kamer is officieel nog steeds met reces... alle ruimte om de verwarring nog groter te maken. 88 plus de inkoop van 20, kom ik op 108 en nog iets. Daar gaat af de netto bijdrage van 37. Uh, dus ofwel je doet uh, dan 54, 74, 13 en je trekt die 20 er niet meer vanaf... Want die heb je dan al van afgetrokken? Bruto is die, is die, zoals u weet, 54 en uh, 12,6 de opbrengst van die inkoop. Het telraam van de oppositie raakte oververhit. En dat leidde tot irritatie. Er is een rookgardijn aan cijfers uh, opgetrokken. Want de ene keer klopt het wel en de andere keer klopt het niet. Maar toch heb ik het gevoel dat u blijft goochelen met cijfers. De premier mag het nu allemaal nog eens helder op papier zetten. Morgen voor tiener moet de brief naar de Kamer zijn gestuurd. En daarna volgt er nog een debat morgen dus in de plenaire zaal. De Centrale Raad van Beroep was een stuk helderder. Aan Turkse burgers die hier legaal verblijven en legaal werkzaamheden verrichten... mag geen inburgeringsplicht worden opgelegd. Ja, dat is duidelijke taal. Vanwege het associatieverdrag met Turkije... hoeven Turkse onderdanen niet mee te werken aan verplichte inburgeringscursussen. Dat is in de jaren zestig zo afgesproken wat de Nederlandse regering ook zegt. Nederland als lid van de Europese Unie... die heeft zich destijds gecommitteerd aan allerlei verdragen. En zoals wij in Nederland het aardagium geldt, afspraak is afspraak. Nederland moet zich ook gewoon aan de afspraak houden. Ja, dat denkt het inspraakorgaan Turk in Nederland althans. Maar ze kennen minister Donner van Binnenlandse Zaken nog niet. De jurist is niet voor een kleintje vervaart. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Ik ben nu de uitspraak aan het bestuderen uh, om te kijken van... ja. Als het zo niet kan, op welke wijze kunnen we het dan wel uh, doen? Donner denkt bijvoorbeeld aan een verandering van de wetgeving. De PVV wil dat het verdrag wordt aangepast... maar daar moeten alle EU-lidstaten en Turkije het eerst over eens worden. 34 dode kinderen binnen drie jaar... Begin jaren 50 was de katholieke psychiatrische instelling sint jozef niet de gezondste plek om te verblijven. De commissie Deetman kwam de cijfers tegen bij hun onderzoek... naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Je ziet dan de stukken. Ja, ik kan u zeggen, de commissie was stil. De documenten zijn inmiddels overgedragen aan het Openbaar Ministerie... en het OM begint een onderzoek. Niet dat alle inwoners van het Limburgse Heel... waar de psychiatrische kliniek stond, daar erg op zitten te wachten... Dit hadden ze nooit naar buiten moeten halen nog. Echt niet. Waarom dat ze het doen? Ze praten altijd, zijn gekken daar. Maar uh, zij zijn gekker die erop prakelen als ze daar zitten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En hier zit Ewout de Jong. Hij maakt alvast een selectie uit De Krant van Morgen. Trouw, om te beginnen, vindt dat het kabinet niet langer heen kan om de noodzaak bevoegdheden over te dragen. De enorme urgentie van de crisis rond de euro vraagt om gedurfde en onconventionele maatregelen van de regeringsleiders in de eurozone. Dat schrijft Trouw in het commentaar. Niet dat medio juli helemaal niets is gedaan, denk aan het enorme pakket maatregelen om Griekenland overeind te houden. Maar het acute gevaar dat ook landen als Italië en Spanje, en misschien later ook Frankrijk, onder vuur komen te liggen, is niet weggenomen. In het debat vandaag over de eurocrisis pleit de CDA-fractie-voorzitter van Haarsma Buma voor een Europese begrotingsautoriteit. Die landen financiële discipline kan opleggen. Dat was in de geest van het pleidooi van Merkel en Sarkozy eerder. En dat betekent dat de eurolanden hoe dan ook soevereiniteit moeten inleveren. Het AD pleit ook voor meer zeggenschap van Brussel over ons economisch beleid. Hoewel de krant iets minder enthousiast is dan trouw. De huidige eurocrisis had niet zo uit de hand hoeven lopen... als diverse eurolanden eerder waren gedwongen... om wat te doen aan hun begrotingstekort en hun staatsschuld. Het probleem is volgens de AD niet dat er geen regels voor zijn... wel dat die niet werden gehandhaafd. Dat regering en verzet in Syrië ooit nog tot elkaar komen... is praktisch een illusie geworden. Er vloeit te veel bloed, schrijft de Volkskrant in het commentaar. Al vijf maanden leeft Syrië in de ban van de opstand... tegen het bewind van president Assad... De hoop dat er een dialoog mogelijk zou zijn is door het optreden van het regime de afgelopen tien dagen volledig de grond ingeboord. Eerst door de aanval van het Syrische leger op Hama en vervolgens door de zware beschietingen op Latakia. Onder meer ook door oorlogsschepen. Dat is volgens de Volkskrant een geweldsniveau dat ver uitgaat boven dat van een politionele actie tegen gewapende bendes waarover de regering in Damaskus het heeft. Steeds meer buren maken ruzie, dat is nieuws uit de Telegraaf... die onder meer cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie heeft ingezien. En van de gemeente Amsterdam, waar het aantal burenruzies toenam... van 62 in 2004 naar 760 vorig jaar. Dit jaar komt het cijfer waarschijnlijk boven de duizend uit. Geluidsoverlast, overhangende takken, te hoge schutting... conflict over waar de grens tussen twee tuinen loopt... Irritatie over verbouwingen. Dat is de top 5 van de meest ruzie veroorzakende zaken. Vooral zomers zijn er veel klachten over overlast, bijvoorbeeld over tuinfeesten. Een woordvoerder van een rechtsbijstandverzekeraar ziet in de Telegraaf... dat mensen nogal snel naar de rechter stappen... als er geen uitzicht is op een oplossing. Soms is dat onvermijdelijk, zegt de woordvoerder... want sommige types willen de ruzie hoe dan ook in stand houden. Maar het is beter om een bemiddelaar in te zetten. Vaak weten mensen nog nauwelijks waar de ruzie eigenlijk over gaat. Soms is de irritatie terug te voeren tot zoiets als vuilniszakken... die in het trapportaal staan. Het blijkt dat een gesprek onder leiding van een onafhankelijk persoon... de lucht behoorlijk kan opklaren. Het AD heeft, terwijl Midden-Nederland weer aan het werk is... een stukje over de traditionele vakantieblues. Uh, je verschijnt na twee weken Zuid-Frankrijk fris en vruidig op je werk... en binnen een week ben je weer opgebrand. Volgens deskundigen is die vakantieblues prima te voorkomen. Vakantie is belangrijk, zegt een van hun in het AD. Je ontspant en je houdt er positieve herinneringen aan over. Maar begin daarna niet op maandag, maar pas op woensdag te werken... luidt een van de tips. Geen maandagochtendgevoel, een werkweek van drie dagen... Een rustig begin dus. Niet meteen hard aan het werk, want dan ben je het ontspannen gevoel meteen ook weer kwijt. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. Salah Amy Winehouse zullen we voor altijd moeten missen. Maar Groot-Brittannië heeft nog een Amy. De Schotse zangeres Amy MacDonald. En van haar tweede album kwam dit nummer, Give It All Up. Het is weer eens zover. Duitsland en Frankrijk besluiten samen hoe het verder moet met Europa. Volgens Angela Merkel en Nicolas Sarkozy moet er een economische autoriteit komen, een soort economische regering... die grote bevoegdheden krijgt om eurolanden te dwingen... hun financiën op orde te brengen. In de Tweede Kamer werd ook de hele dag gesproken over de eurocrisis... maar dan vooral aan de Europese steun aan Griekenland. Hans Andringa... Er is een fruitig terug van vakantie in Zuid-Afrika. Zuid Zuid Sorry, ja, had je gewild, Zuid-Frankrijk. Maar uh, vandaag alweer in de Tweede Kamer hè, om het debat te volgen. Uh, ging het in de Tweede Kamer, Hans, ook over uh, wat Merkel en Sarkozy nu voorstellen? Nou, het ging er wel een beetje over, maar dat was toch wel het rare. Terwijl toch de ogen van de halve wereld gericht waren op... wat gaat er in Parijs gebeuren tussen Merkel en Sarkozy... richtte de Kamer zich heel erg op het punt... wat heeft premier Rutte op 21 juni in Brussel gezegd... na afloop van de Eurotop over wat het precies zou gaan kosten... om Griekenland te redden financieel. Nou, daar ontstond grote onduidelijkheid over of het bedrag nu 88 uh, uh, miljard was... of 109 miljard. We hoorden net rekensommen van uh, Rutte en het Precies, jaar komen. Ja. Nou, veel, veel duidelijkheid heeft dat uh, niet uh, uh, gegeven. Vandaar dat het debat morgen nog doorgaat. Maar daar ging toch wel een belangrijk deel van het debat over. En niet zozeer over wat in Parijs besproken werd. Maar ik werd. neem aan dat achter het schermen de politieke partijen daarmee bezig zijn. zij iemand er in de wandelgangen wat over, over die plannen van... Ja, ja, het kwam ook nog wel in het de debat aan de orde... maar ja, dan meer zo in, uh, in de zijlijn... van uh, hoe, hoe denken we daar in de toekomst over... Hè, om dit soort problemen te voorkomen. Nou, uh, vanochtend stond er al iets over in uh, de ochtendkranten... over wat het kabinet zou doen. Uh, premier Rutte die heeft ook gezegd van... we zijn wel voor strengere regels... maar over het overdragen van bevoegdheden van Nederland aan Brussel... een heel gevoelig punt, daar wilde Rutte niets over zeggen. De volstrekte overeenstemming in het Nederlandse kabinet... we hebben er gisteravond ook in het katshuis weer een avond met elkaar over gesproken... is dat de enige eh, route om de euro op langere termijn eh, succesvol eh, te laten zijn... is het opleggen van zoveel mogelijk eh, automatische sancties eh, aan landen... die zich niet aan de verplichtingen houden. Dat is geen soevereiniteitsoverdracht van Nederland naar Europa. Want Nederland voldoet aan die strikte financiële voorwaarden. Maar waar het wel om gaat is dat je eh, met elkaar ervoor zorgt... dat ...Europese afspraken ook uh, worden nageleefd. Ja, dus uh, als ik het goed begrijp, Hans, Rutte wil wel strenge maatregelen voor landen als Griekenland... ...maar eigenlijk geen nieuwe intergovernementele structuur zoals Merkel en Sarkozy kennelijk wel willen. Nee, want het ligt wel heel erg gevoelig van... Uh, ...als je in Nederland gaat zeggen van wij gaan nog meer bevoegdheden overdragen aan Brussel... Ja, dat is niet het sentiment op dit moment uh, in Nederland. Dus daar moet je nu uh, vooral niet mee te koop gaan lopen dat dat uh, komt. En als je ook goed luistert naar wat Merkel en Sarkozy daarover gezegd hebben... zeggen zij ook niet van, van uh, landen moeten meer bevoegdheden geven aan, aan, aan Brussel. Want zij willen die zogenaamde economische regering. Dat zijn de regeringsleiders die daarover moeten gaan, gaan beslissen. Nou, de angst voor de kiezer is duidelijk in Nederland. Wel, welke partijen in de Kamer... Zijn nou duidelijk over, nou ja, die uh, overdracht van soevereiniteit aan Europa zal, zal toch een keer nodig zijn. Ja, nou dat uh, vind je toch wel in de usual suspects. Uh, bijvoorbeeld de uh, GroenLinks die zal er niet echt tegen zijn. Uh, de Partij van de Arbeid geeft daar wat verschillende geluiden over, maar ik kan me voorstellen dat zij ook een heel eind wel die kant op zouden willen denken. En de grootste voorstander is uh, D66. Uh, Wouter Komes, uh, die zegt uh, onder andere dat hij zich wel kan voorstellen dat zo'n autoriteit, die strengere regels, dat dat er al heel snel komt. Ja, dat is mijn indruk wel, omdat het uh, gisteren de heer uh, Harsma Buma van het CDA... in de Volkskrant al zei van er moet zo'n autoriteit komen. Vanmorgen een aantal krantenberichten die ook zeggen van het kabinet denkt daarover na. Mm -hmm. Gecombineerd met het feit dat Merkel en Sarkozy nu bij elkaar zitten in, in Parijs. Uh, ik denk dat daar wordt gesproken over zo'n begrotingsautoriteit. En dat dat dan sneller komt dan we... Allemaal denken. Uh, ik denk dat het binnen een jaar geregeld is, eerlijk gezegd. Omdat de, de urgentie nu zo groot is... en de, de instabiliteit op de financiële markten nu zo groot is... dat er daadkracht wordt gevraagd. Ja, dat is dus de mening van Wouter Koolmees van D66. Maar goed, dat zijn echte Europeanen. Uh, je hebt aan de andere kant de PVV uiteraard, de SP uiteraard... maar ook regerings, grote regeringspartij, VVD. De, durf je die dat in de mond te nemen? Over een jaar is er zo'n begrotingsautoriteit... Nee, ik, ik heb er vandaag over gesproken met de woordvoerder van de VVD, Helma Neperes. Uh, zij sprak wel over strengere maatregelen om landen echt iets af te kunnen dwingen. Maar uh, wie dat zou moeten gaan doen, laat staan over het afstaan van bevoegdheden, geen woord. Hans-Ander, ik ga live uit Den Haag. Vers uit Den Haag. Blijf nog even zitten, want ik ga verder praten met Bernard Steunenberg, hoogleraar bestuurskunde in Leiden. En goedenavond. Mede, goedenavond. en medebekleder van de Leerstoel Europese Politiek... aan die universiteit. Uh, u volgt de Europese politiek op de voet. Zeker. Uh, als u naar Hans Andringa's verslag van dat debat in Den Haag luistert... een beetje met een Brusselse bril op, zeg maar... wat valt u dan op aan het debat in Nederland... Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat we nu praten over de steun in Griekenland... terwijl we zeg maar een paar stappen verder al uh, zijn beland in het uh, Europese debat. Dus in dat opzicht uh, uh, zou het misschien uh, geen kwaad kunnen... om ook dat meteen uh, morgen maar eens aan de orde te stellen... Want op deze manier voert de Kamer een achterhoedig gevecht, vindt u? In, in dat opzicht wel. Eh, de, de grote vraag is natuurlijk de vraag, wat gaan we nou doen? Eh, blijven we de euro steunen? Lijkt me een hele verstandige zaak. Maar goed, eh, daar kun je van smaken over verschillen. Of eh, kies je voor een andere route eh, die ik zeker niet zou willen aanbevelen. Ik noem het meer een theoretische optie. En waarbij op een gegeven ogenblik eh, we toch zeg maar die euro gaan kwijtraken. Nou, daar wil ik niet aan denken, maar ja, sommigen denken daar wel over. Nou ja, de meeste partijen, denk ik, in Den Haag zeggen niet we moeten van die euro af. Maar hebben, hebben wel angst om bevoegdheden te gaan overdragen aan. Aan meneer Van Rompuy of aan wie dan ook. Ja. Nou, het, het, het, misschien één of twee dingen. Eén um, uh, is van waar, waar praten ze nu over? Ik denk dat uh, uh, Rutte bijvoorbeeld uh, helemaal gelijk heeft um, dat hij zegt: van ja, die soevereiniteit, daar hecht ik heel erg aan. Maar het is een wat formeel argument. Het is een beetje een argument wat niet helemaal past bij de realiteit van hier nu. en nu. Materieel zijn we natuurlijk al een hele tijd die soevereiniteit een beetje kwijt. Omdat die financiële markten ons als het ware opdrukken. En ook in het verleden toen we nog de gulden hadden. Volgden bijvoorbeeld de Duitse Centrale Bank op de voet in het monetaire beleid. Dus in dat opzicht zijn we natuurlijk al historisch lang verbonden geweest met die andere Europese landen. Dus het uh, is een beetje zeg maar een, een lastig punt. Twee is.. Um en dat is een andere grote vraag. Van is nu zeg maar het argument wat uh, uh, men in Parijs bedacht heeft, is dat voldoende? En ik denk dat we daar nog lang niet mee zijn. Hè, want het is niet alleen zeg maar, het, uh, het, het denken over Europees economisch beleid. Maar je moet ook uh, nadenken over wat gaan we dan doen met de schulden. hoe gaan we dan om met uh, de zuidelijke landen die een ander probleem... en ook een ander ritme in de economie hebben dan de Nederlandse. En hoe? Hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, daar uh, liggen een, uh, ook alweer... Zonder al te veel geld kwijtraken, want dan wordt die kiezer weer boos. I ja. Nou, die kiezer uh, zit een beetje, denk ik, klem. Uh, uh, dat zijn we met z'n allen natuurlijk. Uh, want, want welke optie ook kiest... Uh, ik vrees dat we toch zeg maar, uh, allerlei uh, uh, middelen kwijt zien raken in het proces. Dan gaan we niet door met de euro en dan gaan we terug naar een andere munt. Wat ik opnieuw een theoretische optie vind. Hm. Ja, dat, dat levert zoveel dynamiek op uh, die, die uh, volstrekt onduidelijk is... dat we niet weten wat daar in die overgangsperiode gaat gebeuren. Althand, ik ga een deel van de Nederlandse Kamer maar begrijpt, als ik Bernard Steunenberg hoort, gewoon niet, niet zo goed hoe het ervoor staat? Nou, ze begrijpen het denk ik wel, maar uh, volgens mij zijn ze nog niet helemaal uh, uh, bereid om die stappen te doen. En dat zou ook uh, mijn vraag zijn aan de heer Steunenberg. Van, van, zijn dat nog wel de Europese politici die gaan bepalen wat er nu gebeurt... of zijn dat uiteindelijk de financiële markten die nu gaan bepalen welke kant het opgaat? Nou, ik denk dat het op een gegeven ogenblik een samenspel van die twee uh, is. Maar ik denk dat het uh, uh, niet zo is dat nou zeg maar de 17 regeringsleiders van de Eurolanden uh, uh, het hoer nu stevig in de handen uh, kunnen gaan nemen. Ik denk dat dat ook een klein beetje een, een, een illusie is. He, je moet rekening blijven houden met die financiële markten uh, en hoe je daarmee omgaat. Dus wat dat er gaat, uh, uh, denk ik dat we er nog lang niet zijn. Um, waar ligt de grens, denkt u, professor Steunenberg? Er wordt nu over een economische regering, een onafhankelijke economische autoriteit gepraat. Er is in Parijs ook gepraat vandaag over, moeten er euro-obligaties komen? Uitbreiding van het noodfonds komen? Um, en ondertussen is er die angst voor die schending van de soevereiniteit. Ja, ja. Nou, ja. Wat kan wel, wat kan niet? Wat gaat te ver? Nou, ik denk dat, eh, als we even kijken naar het Nederlandse politiek... Eh, dat alles eigenlijk eh, heel erg moeilijk en lastig ligt. Maar tegelijkertijd denk ik dat je zeg maar, drie elementen gaat krijgen... Eh, grosso modo eh, voor de toekomst. Wil je nog door willen gaan met die euro... Eén, je moet die begrotingsdiscipline in de gaten houden. Daar is nu over gesproken. We spreken over dan zo'n guldenregel... die men dan graag in een grondwet verankerd wil hebben. Het is nog wat onduidelijkheid wat het nou precies inhoudt. Maar dat is één groot blok. Twee is dat je dan er ook moet gaan nadenken over... hoe ga je doen met de staatsschuld? Hoe ga je die financieren? Hoe ga je voorkomen dat je weer dezelfde fout krijgt... die we nu zeg maar zien. Dat die rente in Europa uit elkaar gaat lopen. Nou, daar zijn ideeën over om dat dan... Op basis van die eurobonds uh, uh -huh. aan te gaan pakken. Hè, binnen het plafond, binnen de ruimte die Maastricht bijvoorbeeld geeft. Um, uh, kun je als ware via de ECB dat laten financieren. Nou, het derde probleem is dat je dan nog uh, te maken krijgt met wat ik maar even voor het gemak de restschuld uh, noem. En daar uh, ligt nog. Hè, dat was waar ook dan nu het noodfonds voor uh, bedoeld is. Ja. En daar ligt de vraag: van hoe gaan we daarmee om? Hè, moeten we daar. Hoe gaan we dat aanpakken? En ja, Ik hoor alleen maar dat we de zuidelijke landen... Financiële discipline, sorry, fiscale discipline op willen leggen. Dat uh -huh. moeten we zeker doen. Maar we moeten ook zorgen dat die landen op een gegeven ogenblik... tussen nu en zeg vijf of tien jaar... Uh, weer gaan groeien en weer geld gaan verdienen. Maar en... nu even heel nationalistisch en egoïstisch uh, gedacht. Noordelijke landen als Nederland hebben daar toch heel weinig belang bij. Ik bedoel, nee, het gaat ons geld kosten, uh, onze obligaties, de rente daarop zal gaan stijgen. Uh, uh, waarom zouden we het doen? Ja, ik, ik denk dat dat allemaal heel erg kortzichtig is. Kijk, Nederland um, verdient zijn geld ook mede... doordat we zeg maar, onze producten in die zuidelijke landen kunnen verkopen. Wanneer Nederland op een gegeven ogenblik duur wordt... omdat onze munt te duur wordt, um, ja, dan verkopen we dat niet meer. En in, in feite zien we dat misschien al een klein beetje voorzichtig... dat omdat die koopkracht daar ontzettend aan de dalen is... dat we nu langzaam zeker ook onze eigen groei uh, zien inzakken. Kijk, uh, wij hebben in uh, de eerste uh, uh, dip van de recessie het redelijk goed gedaan. Onze groei um, is snel, en dat was met name in 2010, weer aangetrokken. En dat is met name export gedreven. En Waarom export... lukt het de politici dan niet om dat verhaal goed over het voetlicht te krijgen? Want je zou uh, uh, denken van, het gaat om de groei, het is uiteindelijk ook slecht voor ons... als wij nu te veel de hand op de knip houden. Zijn ze dom in Den Haag of kortzichtig? Um, ja, ik denk dat je dat niet mij moet vragen, maar zeg maar bijvoorbeeld de D66-politicus die in de uitzending zit. Maar mij lijkt het dat op een gegeven ogenblik ook het kabinet nu moet gaan staan voor een duidelijke keuze. Moet zeggen: Wij staan voor die euro. Dat vinden we belangrijk, gelet op onze open economie, gelet op onze export. En daarom zijn wij bereid om een aantal concessies te doen op een aantal vlakken, bijvoorbeeld in de sfeer van een obligatie. Die hulp ons uitgeven die tegen een wat hoge rente wordt betaald, maar daarmee geven we aan dat we, we bereid zijn om die fiscale uh, stabiliteit te behouden. Zullen we hopen dat de Kamerleden het hier morgen in hun debat misschien ook een beetje over gaan hebben, minister Steunenberg? Nou, ik hoop het van ganse hart, want het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat ook de Nederlandse burger weet uh, waar we het over hebben. En dus dat we niet in een soort van, en in die zin heeft u gelijk als we praten over een gevecht. wanneer we alleen maar blijven praten over de vraag gaan we nu Griekenland wel of niet steunen? We zullen morgen zien hoe ver de politici komen. Ik dank u professor Bernard Steunenberg en en ook bedankt politiek redacteur Hans Andringa. De groep die verantwoordelijk is voor de mooiste naam van een album... uit de muziekgeschiedenis, Crisis What Crisis. Dit is ook uit die tijd, de jaren 70. Breakfast in America. Deze week is het twintig jaar geleden... dat de Augustuskoep in Moskou plaatsvond. Een mislukte poging van communistische hardliners... om president Gorbachev ten val te brengen. De koep mislukte dus, maar de machtsverhoudingen... zouden nooit meer hetzelfde zijn. Gorbachev kwam op een zijspoor terecht... Boris Yeltsin werd de nieuwe sterke man. En in het najaar viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Reden voor het oog om de komende dagen. een aantal van die voormalige Sovjet-republieken onder de loep te nemen. En vandaag is dat Tajikistan. Linda Otter is journaliste. en schrijfster van In Centraal-Azië. Goedenavond, mevrouw Otter. Ja, goedenavond. Zou best me even behulpzaam. Waar ligt Tajikistan? Uh, ja, het ligt aan de, een, een hele lange grens met, uh, met Afghanistan. Uh, het grenst ook met China, het grenst met Kyrgyzije. En het grenst met Oezbekistan. Hoe is het toen onafhankelijk geworden? Was dat ook inderdaad in uh, 1991, 20 jaar geleden? Ja, het is in uh, ja, 1991 is onafhankelijk geworden. Maar uh, Tajikistan was daar afhankelijk was helemaal niet blij mee. Want ze zaten met hout en haar vast aan de Sovjet-Unie in de tijd... En uh, ze werden financieel op de been gehouden door de Sovjet-Unie. Dus uh, ze waren, het was een grote schok eigenlijk dat ze opeens onafhankelijk werden. Ze wilden helemaal ze is, niet. Ze wilde, Ze werden gedumpt? En ze werden gedumpt en ze moesten zichzelf zien te redden. En dat betekende dat die, de, geld, de, de geldkranen dichtgingen. En dat was natuurlijk uh, heel moeilijk, want ze moesten zichzelf zien te onderhouden. Zwaar geweest. En dat lukte dus aanvankelijk ook helemaal niet. Dat, uh, dat was één grote chaos. Hoe is het dan vergaan in die twintig jaar? Nou, niet zo heel best, kan je zeggen. Um, er zijn heel veel Russen in de tijd in Tajikistan... Uh, naar de Sovjetunie gegaan om, te, of om, sorry, om naar Rusland te gaan om te werken. Ja, dat heette Rusland. Dus. Om, ja, om, om geld te verdienen. Voor, uh, de, de, de, de, een heleboel mensen ook weggegaan. Ze hoopten betere banen daar te krijgen, Russen. Dus het kader viel weg. Uh, maar dat niet alleen, omdat er uh, ook geen geld meer binnenkwam. Er zijn Heel veel fabrieken zijn gesloten. Dat was natuurlijk ook al onder de Sovjet-Unie. Want het ging al niet best natuurlijk, ook met de Sovjet-Unie. Dus het ging al niet best. Ook vlak voor 1991 ging het al niet best met Tajikistan. Maar toen het geld helemaal uh, wegging, ging het nog veel slechter met Tajikistan. Zijn er ook de fabrieken gingen dicht. Zijn er ook uh, positieve de... dingen te melden? Bijvoorbeeld dat uh, Tajikistan nu, uh, nu een democratie heeft? Bijvoorbeeld. Dat heeft natuurlijk allemaal geen democratie. Dat is, uh, dat is absoluut. Ik weet het niet. U bent de expert. Nou ja, dat, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Uh, Tajikistan is natuurlijk steeds onder de ijzeren hand van uh, Rahmon, uh, die, uh, die het land is in zijn greep houdt. Uh, dus uh, het probleem, beetje voor de Tadzjiken is dat ze a. geen democratie hebben. En uh, B, dat ze eigenlijk nog armer zijn dan onder de Sovjet-Unie. Want in de tijd hadden natuurlijk mensen hadden een pensioentje, die hadden werk. Uh, vooral vrouwen natuurlijk, die hadden een baantje als ambtenaar. En dat is allemaal weggevallen. Dus het land is eigenlijk een soort mm, wildwest economie geworden. Waar, kan le je le zeggen. waar, waar leven de tachiken nu van? Ja, dat, dat, <laughs> uh, vooral van de inkomsten van de heroïnesmokkel. Uh, er wordt gigantisch veel heroïne vanuit Afghanistan naar uh, Rusland gebracht, uh, naar Europa gebracht. Het is een doelvoedland, ik geloof iets van 100 ton per jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Daarnaast op internationale gelden, want het is een hulpland. Dus uh, alle NGO's komen daar om hulpprojecten op te zetten. En dat is een, vooral een bron van vrouwen die Engels spreken. Uh, als ik het een beetje cynisch mag zeggen. En uh, ook voor migratie. Een heleboel mensen zijn naar, naar Rusland uh, gegaan om te werken. Mannen en die sturen geld thuis. Maar het is een straatarm land dus nu nog steeds. Officieel is het een straatarm land. Onofficieel, als je in Dushenbek komt, uh, weet je niet wat je ziet. De paleizen die, uh, uh, die staan op uit de grond, kan je zeggen. Het een na het andere paleis wordt gebouwd. Supermarkten worden gebouwd. Uh, uh, de, de McDonald's, nou ja, de, de paleis. Die schieten uit de grond. Uh, um, de infrastructuur is natuurlijk superberoerd. Het platteland is arm, maar dat wordt weer gespekt door geld vanuit Rusland. voor de mannen die geld sturen. Uh, officieel is de cijfer dramatisch: 2 dollar per hoofd van de bevolking. Onofficieel huh. is er een enorme zwarte markt. Maar is dat officieel het armste van de oude Sovjet-republieken? Ja. Is er? Ik kom net terug uit Berlijn. Onofficieel is... niet, officieel wel. Onofficieel niet, want ze hebben die doorvoer van de In Berlijn heb je echt last van, dat noemen ze daar, nostalgie. Nostalgie naar dat oude Sovjet-systeem die terugkomt. Ook helemaal Is dat in Tajikistan ook zo? Ja, dat ligt natuurlijk aan met wie je spreekt. Uh, waarschijnlijk mensen die heel veel geld verdienen... en die handelaren, die hebben dat natuurlijk stukken minder... al zullen ze dat misschien uh, niet altijd durven toe te geven... Uh, maar de gewone mensen die vroeger een, een aardige baan hadden en rolvrouwen, die zijn erop achteruit gegaan, omdat die niet snel bijvoorbeeld naar Rusland gaan om te werken. Omdat die veel meer in die traditionele rollen worden uh, neergezet nog steeds, die zijn er vreselijk op achteruit gegaan. Want die moeten nog steeds van dat pensioentje leven. Dat pensioentje is tot tien keer minder waard geworden, in de tijd. Uh, uh, onder, onder de Sovjet-Unie. Nou, dus die zijn er echt... Dat is echt pure armoede. Ik hoop dat we in de volgende delen van onze serie... over de oude Sovjet-Staten... iets positievere dingen kunnen belden... maar het is niet goed afgelopen met <laughs> okay. Tajikistan. Bedankt, Linda Otter. Ja. is dat, van Rikkie Kolen. Doe-wind. Er is, het gebeurt niet elke dag, een bijzondere archeologisch fonds gedaan... in de buurt van Appel. En Appel ligt in Gelderland. Jan van Doesburg is onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... en betrokken bij die ontdekking. Um, ja, het is een beetje dom om ook te gaan, gaan vragen waar Gelderland... Ik wist al niet waar Tachiki's lag, maar waar ligt Appel? Uh, Appel is een uh, buurtschap uh, in de gemeente Nijkerk. Dus aan de rand van, uh, van Gelderland in de Gelderse Vallei. En wat is daar precies gevonden? Ja, daar uh, hebben we bij uh, opgravingen de resten teruggevonden van een, uh, wat we een kasteel noemen. Uh, maar u moet niet denken aan een kasteel, zeg maar een, uh, een soort muiderslot. Uh, maar uh, een uit aarde en, uh, en hout gebouwde, uh, gebouwde versterking. Bestaande uit een wal en een gracht. Uh, ongeveer 135 meter lang en uh, 90 meter breed. Daarbinnen hebben allemaal houten gebouwen gestaan. Het zijn meer de fundamenten van een kasteel. Ja, en, maar goed, in die tijd uh, werden kastelen zo gebouwd. Omdat de baksteen uh, was nog niet uh, opnieuw geïntroduceerd. Het was met de Romeinen zeg maar, het land uitgegaan uh, rond 400. En pas rond 1200 opnieuw geïntroduceerd. Dus als je een kasteel wilde bouwen, dan moest je terugvallen op het beschikbare materiaal. En dat was in die tijd was dat hout en aarde. Want over welke tijd hebben we het? Wanneer moet dat kasteel ja, er hebben gelegen bij Nijkerk? Ja, dat moet ongeveer duizend jaar oud zijn. Dus dat is uh, een hele, hele vroege fase van kastelen. Uh, waarvan we in Nederland niet zo heel veel hebben. Uh, in de omgeving van, uh, van Appel uh, liggen er meer. Uh, bijvoorbeeld de Hunneschans bij Uddel. Uh, de Duno bij Renkum. En de Heimenberg bij Rhenen. Dat zijn enkele voorbeelden van vergelijkbare versterkingen. die tijd. Ja. Uh, was het bekend dat er bij Appel wat lag? Of, uh, hoe lang is naar gezocht? Hoe ga je daar naar zoeken? Hoe kom je op het idee? Ja, het aardige is dat uh, het is eigenlijk een soort uh, spannend verhaal is. Want in 2006 werden we gebeld door een wandelaar die in uh, Appel in een, een bosje een, een vreemde wal en gracht had waargenomen. En aan ons vroeg: van, uh, Kunnen jullie mij vertellen hoe oud uh, deze wal is en uh, waar heeft hij voor gediend? Nou, dat antwoord moesten wij op dat moment schuldig blijven... want wij kenden dat uh, complex niet. We uh, zijn toen uh, daar polshoogte gaan nemen. Uh, hebben daar eerst de grondboringen gezet... om te kijken hoe de bodemopbouw uh, is... Uh, daar kwamen wat scherven tevoorschijn die deden vermoeden dat het toch wel een oude, een oude plek was. En vervolgens hebben we daar in 2007 een sleuf gegraven om te kijken van wat het nu precies voorstelt. Is er iets bekend van wie daar gewoond hebben, wat voor leven daar geleid is? Ja, het interessante is dat uh, we eigenlijk voor dat gebied en die tijd uh, een aantal geschreven bronnen hebben, dus uh, teksten... Uh, met name Alpetus van Metz... die rond duizend uh, heel veel dingen heeft opgeschreven. Met name over de Hamelandse graven. Die in die... Wie waren dat? Dat waren graven uh, of, uh, ambtenaren van de koning... die uh, een, over een groot gebied uh, bezittingen hadden... en daar uh, een, een uh, soort uh, functie uitoefenden voor, voor, uh, voor het recht. En uh, we weten dat die Hamelandse graven onder andere in Appel zaten. Want er is een, een oorkonde bekend uit ongeveer 970 naar Christus, waarin een aantal goederen worden geschonken... door een van die graven aan de abdij van Elten. En een van die goederen ligt in Appelternica. En Appelternica is de oude naam van appel. En wat voor goederen waren dat? Dat waren uh, landerijen. En, uh, en bij die landerijen hoorden boerderijen. En de mensen die op die boerderijen woonden... en het vee wat daar uh, rondliep, hoorden bij die landerijen. Dat waren dus mensen die hoorden bij de grond. Dat waren dus slaven die daar uh, op woonden. En tot wat voor verwikkelingen? Want daar is ook over geschreven. De, heeft hij gift aan die abdij geleid? Ja, uh, die schenking van uh, die graaf Wichman... Hè, dat is de graaf die die schenking deed... die werd aangevochten door een van zijn dochters, Adela... Uh, die was in strijd met uh, haar zus uh, Ljuttgart, die uh, abdis van uh, Elten was. En uh, daar ontwikkelde zich een strijd die, uh, die veel weggeeft... van een, uh, wat, wat we nu een soap uh, zouden noemen. Ah, uh, spannend. Intriges, intriges uh, zelfs uh, poging tot, in tot vergiftiging. Uh, de moord uh, op, een, uh, op een tegenstander. Uh, belegering van elkaars uh, vesting. Dus dat is een heel spannend verhaal. Waardoor die alpettes van Metzen heel... Uh, Heel, uh, heel, heel goed is opgeschreven... waarbij hij waarschijnlijk wel een bepaald standpunt innam. De, degene Adela was uh, in zijn ogen de slechterik. En de abdij van Elten, hij was zelf iemand uit het klooster. Dus ja, het klooster stond altijd aan de goede kant. Dus uh, dat, dat is wel wat gekleurd. Maar het is een prachtig verhaal om te lezen hoe in die tijd uh, politiek bedreven werd. Het is wat je tegenwoordig partijdige journalistiek zou noemen. Dus zo zou je dat inderdaad kunnen noemen, ja. Wat, wat kun je nou met zo'n fonds? Ik zie het nog niet onmiddellijk uitgroeien tot een enorme uh, toeristische attractie. Als het alleen de rudimenten zijn. Maar nee, wat dat, gaan jullie ermee doen? Dat is ook niet de bedoeling dat het een enorme toeristische attractie wordt. Het, het ligt in een gebied waar ook uh, belangrijke natuurwaarden zijn. Uh, het ligt in een bosje waar bijvoorbeeld ook een das uh, een, uh, een burcht heeft. Dus we, we zouden liever niet zien dat daar duizenden mensen uh, maandelijks uh, komen. Maar wat we wel willen is dat mensen die dat uh, terrein bezoeken... en in het terrein dus ook die hoogteverschillen duidelijk nog kunnen zien... dat die uh, door middel van een informatiepaneel... of door middel van een smartphone... waarop je dus uh, beelden kunt laten zien... van wat er opgegraven is... en hoe het er als reconstructie uitgezien heeft... dat mensen op die manier dus een, een, een, een beeld kunnen krijgen... Van, uh, van de plek die daar... Uh, toch ook hopelijk van die spannende intriges, want dat interesseert me wel. Ja, die, die moeten natuurlijk daar ook bij verteld worden. Dus dat, dat zal ook met, uh, met een aantal reconstructies en beelden... zal dat uh, denk ik verlevendig, verlevendigd moeten worden. Ik kom kijken... En bedankt voor uw komst, Jan van Doesburg. Graag gedaan. Voor 12. toen Wouter Koolmees van D66... vorige week woensdag bij Met het Oog op Morgen te gast was... zei hij het volgende over Ruttes foutje met die 50 miljard. Nou, ik ga er nog steeds vanuit dat het uh, geen bewuste fout is. Want uh, als ze echt hadden aangekoest... om een bewuste verkeerde voorstelling van zaken... dan zou dat wel heel dom zijn geweest. Want er zijn 16 andere lidstaten. We hebben de ECB, we hebben de, uh, de Europese Commissie. Nog ze. was altijd uitgekomen, zegt ze. altijd uitgekomen. Dus ik, ik ga er vanuit dat ze het niet bewust hebben gedaan. Wouter Koolmees, volgende week woensdag. Maar in het debat van vandaag hoorden we hem tot onze grote verrassing opeens dit zeggen: Mijn conclusie is dat het kabinet de zaken bewust te rooskleurig heeft willen presenteren. En daarom slechts een deel van het verhaal heeft gepresenteerd. Aan de telefoon Wouter Koolmees. Wat is er tussen woensdag en vandaag met u gebeurd, meneer Koolmees? Nou, er is heel veel gebeurd sinds afgelopen woensdag. In de eerste plaats heeft de premier het afgelopen vrijdag een excuses aangeboden voor zijn fout. En daarnaast hebben we vandaag een kamerdebat gehad uh, uh, met uh, de premier en met de minister van Financiën. Waarin we dieper zijn ingegaan op, uh, uh, op de, uh, de cijfers. Maar waarom bent u er nu achter gekomen dat er misschien toch bewust door de regering verkeerde voorlichting is gegeven? Nou, premier Rutte heeft afgelopen tijd de fout toegegeven. En heeft excuses aangeboden voor de verwarring die is ontstaan. Maar niet voor het feit dat hij de verkeerde cijfers heeft gebruikt. En uh, vandaag ben ik door gaan vragen over uh, hoe zit dat pakket nou precies in elkaar. En uh, ja, de, de conclusie daarvan was dat, het, dat in, de, in de, de presentatie van het kabinet uh, appels met peren worden vergeleken. Dus het is een bewustere fout die de, het kabinet heeft gemaakt dan u vorige week woensdag nog dacht. Ik denk dat het kabinet uh, de zaken te rooskleurig heeft voorgesteld. Uh, maar op... bewust te rooskleurig. Ja, bewust uh, te rooskleurig heeft voorgesteld om, uh, om te laten zien dat uh, de banken heel veel meebetalen. Maar uh, nogmaals, dat zijn wel appels met peren worden daarin vergeleken. Of is er iets anders gebeurd? Heeft Alexander Pechtold of een van de spindokters van D66 tegen u gezegd... U was wel erg mild, je was wel erg mild van de week, Wouter. Doe het eens wat harder. Nee, hoor, dat hebben ze niet gezegd. Nee, nee dat hebben ze niet gezegd. Het, de, de irritatie is een beetje ontstaan na afgelopen vrijdag toen uh, premier Rutte wel... Toegaf dat de communicatie verkeerd was, maar niet wilde toegeven dat, dat er echt een fout was gemaakt. Tot die tijd uh, ging ik er echt vanuit dat het kabinet een fout had gemaakt, dat het een slip of de tong was. En dat het uh, uh, niet uh, bewust was gedaan, maar ook na de dat van vandaag uh, moet ik toch concluderen dat het uh, te rooskleurig is geweest. En is bewust iets te rooskleurig voorstellen hetzelfde als liegen? Nou, dat gaat, me iets te, dat gaat me iets te snel. Ik denk dat uh, de premier en de van financiën in hun enthousiasme om te laten zien aan Nederland dat ze heel veel bereikt hebben in Brussel, uh, een paar cijfers zijn vergeten. En wat moet Rutte morgen in dat debat zeggen om voor elkaar te krijgen dat u dan weer zegt, nou ja, het was toch eigenlijk alleen maar een communicatiefoutje? Nou, wat we wat, van uh, wat het kabinet vragen is om een eerlijke voorstelling van zaken te geven. En uh, nogmaals, ik uh, vond dat in het, uh, uh, de brief van uh, de minister van Financiën dat het te rooskleurig werd voorgesteld. Ik hoop dat we er morgen achter komen hoe het nou echt zit. Dank u wel, Koolmees. Graag gedaan. En daarmee. Uh met het tweede interview met Wouter Koolmees in één uitzending. komt een einde aan deze aflevering van Met het oog op morgen. Morgen zit hier Clary Polak, straks de NCV met Casa Luna... en daarin piloot Daan Remy en arts Jens Valk... over hun werk bij de traumahelikopter. Ik wens u een gezonde en veilige nacht.